In het restaurant Twello heeft een grote brand gewoed. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Iedereen kon het pand tijdig verlaten. Met de brand en een monumentaal pand in het centrum van Twello kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden en uit de rook te blijven. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.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 Kinderombudsman Mark Dullaert noemt de commotie rondom zijn gedwongen vertrek onnodig en onhandig. Hij zegt dat in een afscheidsinterview met de NOS en Nieuwsuur. Het is voor het eerst dat hij publiekelijk reageert op zijn gedwongen vertrek. Dullaert moet per 1 april weg omdat de nationale ombudsman van Zutphen zijn termijn niet wil verlengen. Van Zutphen zegt in een schriftelijke verklaring dat Dullaert het instituut kinderombudsman op de kaart heeft gezet, maar wil niks zeggen over de reden voor zijn gedwongen vertrek. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht regen. Morgen buien, met kans op hagen en onweer. In de middag tussendoor zon en het wordt 11 tot 13 graden. Tweede paasdag wisselvallig met veel wind. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Mario Zonk voor zaterdagavond op ZDFN. Bounce bounce to now, bounce to now. Let's shake with Satan, shake she was shake with Satan. Bounce to track now, bounce to now. Let's shake with Okay, to Okay, get down and back now. Okay, let's was with What's up? What's up? What's up? de Nightwalk hier op CFM Zandvoort iedere zaterdagavond. Van 9 tot middernacht het beste van dance, R&B, een beetje pop, dus door het eerste uurtje. De laatste shownieuws, de party update en de 10 en boven beste plaat van dansgroep Dat zag je natuurlijk in de tweede gedeelte, DJ Mauser met zijn global house vibes. In het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavus Kelly. En zojuist het opening trouwens hoorde je Lucky Charms met Whatsapp. Onderweg zometeen CeeLo Green. Het nieuwe plaat Working Class Heroes. Ook hoor je Gers Pardoel voorbij komen. Die heeft ook alweer een nieuw plaat gemaakt. Maar eerst hoor je Dave Silicon en Pink Panda met Together. simple and built. Iedereen je Die iedereen bakken, dus jij mee met mij alleen We zullen klagen dat jij vooral altijd niet met mij bent, alleen met mij. Me. van Gerspar Doel met, met mij. En daarvoor hoorde je CeeLo Green. Met de working-class hero. En dat was natuurlijk van de film The Barbershop. The Next Cut. En ik heb ik weet niet of je het gehoord hebt, maar een filmman... die showt een killer buddy. Het is hem gelukt, na maanden van trainen, eten. En een beetje van natuurlijk Bole. heeft de filmman-wesseling... nu toch echt een killer buddy. Volter en dan ook een de foto... op zijn Twitter- en instagram account ik ben eerlijk over mijn beweegreden. Zoals ik er nu beter kan neuken. En dat mijn vriend Ingmar lekkerder vindt, zegt hij dat hij in een interview met het magazine voorop de foto's publiceerde. En ja, dat blijft een gekke man, hè. In het programma Filemon staat strak: onderzoek te benen, BN en presentator de cultus rond de fitnesshypes. Hij nam zichzelf erbij als leider voorbep. En deed er alles aan om net zo'n killerbody te krijgen als collega's Ari Boosbaat en Waldemar Torenstra. En uiteindelijk op de cover van het meest toonaangevende fitnessblad van Nederland te prijken. Het laatste lukt hem niet. In het programma veranderde Filemon namelijk niet alleen al zijn voeding en trainingspatronen... maar ook probeerde hij anabole steroïden uit. En dat wilde het fitnessbad niet op de cover hebben. Maar een fotoserie in het blad, dat kon dan weer wel. En ook Linda de Mol niet weten interesse te hebben in uh, nieuwe Filemon. En wel als een van haar 26 koffermannen op de showtrap van haar programma voor Dat lijkt me hilarisch. Hij probeert uh, de perfecte body te krijgen. Dus voor mij mag hij komen met een koffertje. al oh, dus Linda... En Harry Boosma was minder enthousiast. Op zijn Instagram zegt hij ik ben ervan overtuigd dat mijn vriend Filimon in zes maanden tijd verder had kunnen komen zonder uh, anabolen. Met een andere type trainer en een moderne diëte. Het is ook jammer dat hij het de trainer niet heeft ontdekt. Het uiterlijk kan beter niet je doel zijn. Hoe je eruit ziet is het hoogstens een gevoel van wat je doet. En toch ben ik ook wel een beetje trots op vol overgave drink, een vol in en betrokken maken. En een fijn, eigenzinnige telefoonpersoonlijkheid. TV-persoonlijkheid. En niet telefoon, maar TV-persoonlijkheid. Nou, je moet maar even googelen Naar Filemon uh, Westlink en dan kan je zien dat hij, uh, ja, gespierd is. Alleen, ja, eh, als je anabole gebruikt, dan was hij volgens mij drie keer zo groot. Als hij het goed had gedaan. Energy Radio.nl, We gaan weer terug naar de muziek. Martin Garrix. Now that you found... Uh, Now that I found you. doet hij samen met John en Michelle. Flashback to the time in your life. En daarvoor horen we Martin Gerrits met Nou, daarnaast Found you. En dat was samen met John en Mitchell. Zie je hem Zandvoort night walk. Het is even tijd voor een party update. Wat voor leuke feesten dan? Allemaal. We gaan op deze zaterdag 26 maart 2016. Nou, zoals altijd, dan weer eens even kijken naar Escape in Amsterdam. Het bewegingspaces Brainwash begint om 11 uur vanavond. Het duurt tot 5 in de ochtend. Intree is 16 euro. En voor meer informatie, check de website Escape.nl. Met natuurlijk uh, onze eigen Zandvoort en Raimundo. Vanavond doet hij het samen met The Promised Land. En MC is Churl. Dat is vanavond allemaal in de scheep in Amsterdam. met een wekelijkse feestje Rainwash. En vanavond in de Markkantine. Ook een feestje, is een beetje houdt van het stevige werk. Sven Veet World Tour. Begint vanavond om 11 uur tot 7 uur in de ochtend. In natuurlijk de Markkantine. En voor meer informatie check de website markkantine.nl Met natuurlijk Sven Paet, supported by Boris Werner. Die ken je waarschijnlijk van Voyage Direct. Vanavond dus in de Marco Pine, Swan Fate World Tour. En vanavond in de Gasthouder. Ja, dan moet ik het, moet ik het wel goed zeggen. Gasthouder, Westergastfabriek. Ja, ik zeg altijd gewoon in de Westergastfabriek. Ja, waarschijnlijk ook. Is vanavond de Awakenings Presents Adam en Ida Special. Het begint om 10 uur, doet tot 8 uur morgenochtend. Interest 42,50 euro. Voor meer informatie, check de website awakenings.nl. Of natuurlijk westergastfabriek.com. Met onder andere Bart Kilsch, Ida Engberg, Adam Bayer. En nog een setje als uh, afsluiting van uh, Adam, Byron en Ida Engberg uh, samen. Versus, dus uh, dan gaan ze tegen elkaar aan mixen. Dus hè, Adam de ene plaat en dan Ida de volgende plaat. Dus uh, je moet het gewoon allemaal meemaken. Vanavond dus in de beste gasfabriek Awakenings presents Adam en Ida special. En vanavond, als je houdt van uh, een beetje soft, gezellig en leuk... dan hebben we in de Heineken Musical Keiko. En uh, ja, het is uitgekocht, maar misschien dat je kaartjes hebt kunnen bemachtigen... En die waren 38,50 euro. voor meer informatie checken we de wedstrijd heinekenmusical.nl. Met natuurlijk Keigo op het podium. En vanavond in de Melkweg, het, wekelij fe het wekelijkse feestje encore. Het begint rond de klok van middernacht. Voor meer informatie check even de, de melkweg.nl. Want ik heb deze keer een halve, halve mail gekregen. Want uh, de line-up is er niet bijgezet. Dus moet je maar even kijken op melkweg.nl. Vanavond dus het wekelijkse feestje encore in de Melkweg. In natuurlijk Amsterdam. En vanavond op de ndsm werf hebben we Digital Festival. Oftewel DGTL Festival. En het, uh, ja... Het was vanmiddag begonnen om 12 uur en het uh, is om 11 uur afgelopen. Dus ik denk niet dat je het gaat redden om er überhaupt naartoe te gaan. Want je moet wel echt uh, een hele hebben geregeld om daar naartoe te kunnen gaan. Of je woont vlakbij natuurlijk. Hè. En vanavond in de Parma, trouwens. Uh, we all love 80s, 90s en zeros. Het begint om 11 uur. En, uh, en dan gaan we nog even kijken wat er in uh, wat dichter bij huis is. In, uh, in de kromme elleboogsteeg. Wat zit daar ook al in? Ik hoor je denken, ik hoor je denken. Ja, ja, ja. De ja. stapker. Ja, ik moet even kijken. Ik, uh, ik had hem net uh, klaar liggen, maar op een of andere manier is hij volgens mij. Uh, door de ventilatie is hij uh, ergens uh, onder het uh, DJ-meubel uh, gevallen. Oftewel, uh, ja, de mengtafel, zoals het tegenwoordig zo luxe heet. Ja, uh. yeah. is uh, vanavond Kinderdisco in de stad. Wat dacht je daarvan? Kinderdisco begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Interest 7 euro. Voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met Dominique Brooks, Tony Peroni, Tima en kinderdisco Sound System. als je voorheen komt is het 3 euro. Na 1, 5 uur. En na 2 uur is het 7 euro. Dus uh, ja, gezellig naar de, de kinderdisco in de Stalker in Haarlem. Tot zover ook de partyagenda. We gaan door met muziek. Evie, Fuchingen, uh, Skytech en Favec met A Fever. En dat was Joanna met When Love Comes. 2016-versie naar voren horen we... Martin van Lektro met Never New. Het is even tijd. Voor de 10 boven best platen van de dove Er zijn er erg poging in de clubs en die ga je zeker horen... als je vanavond nog gaat stappen. Deze week op 10, Futuristic Polar Bears met Café Del Mar 2016. Die plaat is echt al sinds de jaren 90 elk jaar opnieuw gecoverd, hè. Deze week op 9, Tuyami met Drop That Low. En op 8, Mark Knight met Fall Down on Lee. Op 7, Gerson Jackson met Take It Easy. En op 6, deze week, Savage en TJR met Who We Wanna Party. Op 5, Basti Grub met Oh Baby Dance. Op 4, Dennis Cruz met sea line En op 3, Witino en Rehab met Freak. En deze week op 2... Lucas en Steve met Make It Right en deze week op 1 in de 10 boven, beste plaats van de dagboek. Lee Walker met Free Like Me. En je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. let deliver and let it burn Have a little faith in no your control It's all gonna be so good When you feel the heat, there's nowhere left to run Martins, Martinez moet ik zeggen, Luis Martinez met House Music piept. En dan voor Klaas, Fuching, Jelle van Daal met Far Away. En toen zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij, met zometeen als aftrap... DJ Mauser met zijn Global House Vibe. En straks het laatste uurtje vanaf 11 uur... gaan we naar Italië met, ben, met de beste van de clubs uit Italië. Zo, een beetje splaaggeplek. Straks vanaf 11 uur DJ Kavis Kelly. En voor nu... Zometeen Michael Imperial met Sovjaar. Maar wie is die? Biljar met Slave to the Vibe. En ik zeg tot zometeen na de break.